Nederland houdt de hoogst mogelijke kredietstatus. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de AAA-status... voor ons land bevestigd naar onderzoek. Volgens de beoordelaar dankt Nederland de kredietwaardigheid... vooral aan een veelzijdige en competitieve economie. Standard Poor's benadrukt dat de vooruitzichten... voor Nederland negatief blijven. De Amerikaanse president Obama heeft fel uitgehaald... naar zijn tegenstanders in het congres. Hij waarschuwde dat de Republikeinen geen wisselgeld krijgen... Enkel omdat ze de Amerikaanse economie niet hebben laten instorten. De democraten van Obama ruzieën al maanden met de Republikeinen over het begrotingstekort. Afgelopen december werd op de valreep een akkoord bereikt om een begrotingscrisis te voorkomen. Er is nu een nieuw probleem. De Amerikaanse overheid heeft eind maart niet meer genoeg geld in kas voor de dagelijkse uitgaven. In Groningen zijn voor het eerst mensen voor de rechten verschenen... die worden verdacht van illegale handel in antibiotica...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 3 over 9. In de studio, Ruud. Ruud, goedenavond. Goedenavond allemaal. Het is heel bijzonder dat jij hier bent, um, want jij gaat dood. Ja, ik uh, heb erg goed. veel moeite gedaan om hier te komen... en daar ben ik heel blij mee, maar ja, inderdaad, ik ga dood. Je hebt lymfeklierkanker En hoe lang nog te leven? Uh, dagen, zo niet misschien weken, maar in maanden moet ik niet meer denken. Dat... Uh... En Inlijnt. nou ben je aan de ene kant drag queen. En voor de mensen die dat niet weten, nou ja, van die. en dan ja, als show, show, glitter, glamour. Gebaseerd glitter, glamour. op travestie, maar dan ja. op plateaus van een halve meter. Met een <laughs> draailamp of een rookmachine op mouw. <laughs> ik heb foto's gezien, want je bent nu gewoon als Ruud. Maar ja, ik heb maar je ik ben als, zo goed in als wat ik Miss, deed. Teddy Miss gezien. Dat zag er fantastisch uit. Ja. Hm. Zo gaan mensen je herinneren. Eh, ja, want je bent wel. een van de bekendste drag queens van Nederland. Punt. Of, of wil je? Punt. Ja. <laughs> maar mensen gaan je nu ook herinneren, omdat je geld er gaat inzamen voor KWF-kankerbestrijding. Wat wil je liever herinnerd worden? Ik vind het eerste, dat gaat alleen maar over mij. En dat is een deel van mijn leven wat nu voorbij is. Ik wil gewoon... Uh, ja, ik ik horeer mezelf voor iedere cent voor KWF. <laughs> ik vind dat, uh, dat KWF, uh, die verdient het. Uh, de generaties na mij mogen dit soort leed niet meer hebben... met 15 maanden pijn en dan nog doodgaan ook. Dus uh, ik wil dat er meer research is... Ik, ik wil donaties. Ik lacht er, omdat je, je bent zo schaamteloos eerlijk. Het is... En dat is altijd al zo geweest. En nu dat, ja, nu dat ik dood ga, verandert daar niks aan. Uh, nee. nee. Ik vind het bijzonder dat je er bent. En het heeft je aardig wat moeite gekost. Dus ik ben blij dat je er bent. Maakt het niet uit, ik ben er graag. We gaan zometeen uitgebreid praten. Dankjewel. En uh, het is maandag en het vriest. Ja. Dus we hebben Erwin van het ijs getrokken. Ja. Ik ja. denk dat ik hier nou nu echt voor de laatste keer ben. De komende weken ben ik er niet meer. Want dan. Uh, ja, ja, dan gaan we de morgen is eigenlijk is, is de, eerste, morgen, morgen is de eerste marathon Morgen op de eerste marathon ja, Noord-Laren. -Noord Noordlaren. ben je erbij? Ik mag niet meerijden. Want? Nou ja, er, er zijn maar het is een heel klein ijsbaantje. Er mag ik maar een beperkt aantal schaatsers meedoen en zo goed ben ik niet meer. Oh. Of is dat denken ze? Ah. Maar als, denken ik mee, ze? als ik, ja, nou ja dus dan de dag na is weer een marathon, de dag na is, weer een, marathon, dag na is weer een marathon. Dus we blijven, blijven het gewoon proberen. Oké. Okay. Ja, zeker. Dat is wel he? pijn in je hart, denk ik. Ja, ja nou, ik wil heel graag rijden, ja Ik zou ja. heel graag willen rijden, ja. ja maar helaas. Ja. Goed, één die deze dagen. Die, ja, nee, sht, niet het woord zeggen. Okay. Uh, niet... Today is Topics. Luc, met zijn ijstrui. <laughs> ja, is... ja. ja, ja Thijs van de Brink ijsrui is dit voor het ijsjournaal van vroeger van vorig jaar. Heb je het meegekregen? Ja, ja. ja. natuurlijk. Ja, nou ja. Geheel in stil. Hij staat jou ja, wel beter dan Thijs. Nou, ik wel. zal het... Uh... Hij is hier, hè, Thijs. Ik ga het gewoon even aan hem doorgeven. Ja. Goed, we beginnen met Bas en Adriaan. Het o like heeft namelijk iets verschrikkelijks meegemaakt. Ja, heerlijk, dat er wij na nou, 35 jaar op de televisie... Die zijn nog altijd bij de ouderen zoveel dingen losmaken. Ja, dat is er aan de hand. Afgelopen weekend was er in Volendam een groot clownsfeest. Ik weet het, zeg maar niks. Volendam clownsfeest, dan nou vraag je er ook een beetje om. Uh, nou, dat feestje <laughs> liep een beetje uit de hand. Dat ze een caravan kopen die helemaal op gaan schilderen... En dan uh, Bastianali aan de koppen erop, en dan naderhand nog een knokpartij uitlokken en met stalen gezicht zeggen: Dat Bastianali aan Kerwin is in elkaar geslagen. Ja, want het feest liep zo uit de hand dat er een handgemeen aan te pas kwam. Een jongen werd ook in elkaar geslagen door drie clowns. En er zijn geluidsfragmenten oh van: ja, het uh, is wel een echte nachtmerrie Het uh, zijn geluidsfragmenten van: pas op, het zijn uh, heftige, heftige uh, fragmenten. God. Goed nieuws Dat was er dus wel voor de kerven van Bassi en Adriaan. Die was namelijk niet de kerven van Bassi en Adriaan. Nou, de echte Bassi en Adriaan. En de echte prelude, die staat bij ons nog gewoon in de garage. En die is zelfs de huur voor partijen en allerlei feestjes. Maar dit heeft niet met de wassieradio zelf te maken. Ja, de politie is nog op zoek naar de daders van die twee misdrijven. Het signalement luidt rode neus, gele ga met een frappant hoedje... opvallend brede glimlach en een verbaasde blik. Op vier dan van alle landen in de wereld is Mexico misschien wel het meest ludiekst. Gisteren was er namelijk met blote benen zonder broek in je onderbroek in de metro zitten dag. Hilarisch. Veel blote benen gisteren in de metro. Deze mensen in Mexico hebben blote benen voor de jaarlijkse broekloze... Metrorit. Jong en oud, in meer dan 50 landen trokken mensen hun broek uit. Ja, superleuk natuurlijk. Het initiatief begon een paar jaar geleden... toen een paar mensen hun broek uittrokken en daar niet bij hoefden te lachen. Nou ja, dan weet je het wel, dat wordt vanzelf een dingetje. Sindsdien wordt de met blote benen zonder broek en je onderbroek in de metro... zit dag elk jaar gehouden, ook in Amsterdam. En de deelnemers daar hadden gelukkig weinig last van de kou. Nee, val me. mee. Het valt wel zo mee dat, uh, dat het ondergrondstation is. Dus dat ik niet met uh, twee graden op de nul staat te wachten. Dat natuurlijk ook Ja, wat dat betreft is het ook maar goed dat het niet met blote benen zonder broek... in je onderbroek op een windig busstation of station Amersfoort... dan voor real dat pas koud dag was. In Mexico hebben ze daar natuurlijk geen last van. Daar is het namelijk altijd lekker weer. En ook tijdens deze editie geen zon. vertelt deze deelnemer. Ja, inderdaad, Luc. Het is hier altijd lekker weer. Net zoals dat wij allemaal een sombrero dragen. En ook continu... Arriba, arriba, andre, andre roepen. Precies. En die weetjes. Dit is dus echt een geweldige dag. Ik heb vandaag zonder broek in de metro gezeten. Mijn leven is eigenlijk zo goed als compleet. Volgende week alleen nog meedoen aan de met blote benen, zonder broek... in je onderbroek, het criminele bolweg, de pito binnenwandelen... en dan kijken wat er gebeurt dag. En dan zoek ik weer een nieuwe hobby. YOLO! Ja. Nog minder dan een maand en dan is het wel weer carnaval. Er staat op drie dit jaar vroeg. En dus is het voor de vereniging een drukke tijd. Ook dit weekend werd met geknussels aan de praalwagens. Het korte carnavalseizoen hoeft trouwens niet per se een nadeel te zijn. Ik zeg wel eens, uh, het is uh, soms beter om een kort seizoen te hebben. Want dan heeft iedereen zoiets van, oh we moeten op tijd beginnen. Het uh, tegenovergestelde is dat je een lang seizoen hebt. Dan hebben ze al de tijd genoeg. En dan komen ze vaak niet, uh, niet op tijd klaar. Ah, een typisch Limburgs probleem. <lacht> en dan is het op zondagmorgen nog de laatste schilderklussen die nog gedaan moeten worden. Als je nooit carnaval viert, dan is die bezetheid een beetje moeilijk te snappen. Hè? Waarom zou je maandenlang, weekend na weekend, in een koude hal met je wagens in elkaar, papier en die je naar carnaval weer gaat afbreken? Het antwoord is simpel, het is gewoon leuk. Wat is er zo leuk? De saamhorigheid, de spas, het plezier dat ze van tevoren al hebt. En dat ze dadelijk uh, met de grote optocht uh, ja, op de markt met de wagen, dat ze met z'n allen gemakkelijk, hebben, dat is gewoon het chique -ste. We bestonden dit al 33 jaar, en dat is even het maken veerhanger 33 jaar de baas Vandaar dat we ook alles met dieren in de boven, wagen. Ben de op een wagen hebben en haan, dat we tot ze in de papierjut zetten en daaraan ze allemaal keuier erop. Ja ja. <laughs> uh, mag ik even, ik heb hier die vertaling ergens. We bestonden dit op 34 een hoor. Wij maken dit, dit jaar een Mexicaanse wagen 30 met zo'n <laughs> klein lui Mexicaantje erop die dan met een strootje in zijn mond <laughs> de papagee, tegen een saloon in slaap is gesukkeld. <laughs> ik werk zelf nu de aan de sombrero de en die is heel erg groot. Die sombrero is een mega. Ja. Op twee ANWB, die hadden het uh, door de kou kouvermogen ontzettend druk. Ja, het is heel erg druk. Het ja, ja. incident waar we nu naartoe moeten, dat is de 3656ste. Van gisteravond 12 uur af. En normaal staat die teller ja, toch wel uh, duizend uh, per gevallen minder. Uh, een stuk lager. In totaal denkt de ANWB dat ze vandaag 5600 automobilisten hebben geholpen. En de meeste mensen hadden eigenlijk last van nou, hetzelfde probleem. Ja, uh, nummer 1 is accu, hè? En vooral nu, de eerste kou heb je. Dus uh, mensen hebben dan eigenlijk een slechte accu, maar daar merken ze niks van. Totdat het koud wordt en dan gaat die capaciteit zakken, die olie is dikker in die motor. En dan gaat het heel zwaar starten. En dan komt er naar boven dat je accu eigenlijk niet goed is. Ja, maar er zijn ook mensen die het voor zichzelf nog moeilijker maken. Ja, nou net nog maar. Uh, en mijn vrouw zegt, kunt u me helpen? Kunt u me helpen? Ik heb mijn ruiten ontdooid met warm water. Nou ja, goed... Uh, alles stond dus helemaal rondom vol met ijs. Dus ja, de, de deuren gingen nauwelijks meer open. En, nou ja, in plaats van een heel dun ijslaagje lag er nou een, een dikke schil op. Dus ja, nou, niet zo handig. Nou. Domme doos. Goed, als je zelf ook een auto hebt. Nou, ja. een paar tipsjes. Niet uh, je auto met water overgiet als het vriest. en Niet je hand, uh, de auto op de handrem zetten. Gewoon in de versnelling. En drie, smeur je, je rubbers in met vaseline. En vier, bewaar dan ook de slotontdooier niet in de auto. Willemijn, slot nummer één, heb, spanning en Wat zeg je? Ja, die allemaal meegeschreven. geschreven. Ja, ja, goed. Ja. Ah, joh. En De handrem? De handrem niet op de handrem zitten. In de versnelling. Kan iemand even uh, Ja, want ook heb je met de handrem Natuurlijk. ja, dat is levensgevaarlijk. Oh. Is nieuwe, nee, maar die kan hij kan vastvriezen. Daar kan een beetje op dat kabeltje kan een beetje water zitten dat kan Oh, maar ja. Goed, slot nummer 1. Spanning en sensatie vandaag. Met al die vrieskou was het vandaag de grote vraag. Wie als eerste de marathon op natuurijs zou gaan organiseren? De strijd ging tussen Noord-Laren, Haartsbergen, Gramsbergen, Veenoord en Arnhem. En die laatste die heeft er ontzettend veel vertrouwen in. Ook al is het wel spannend. Ja, dit is heel spannend. Absoluut. Ja, morgen vroeg gaan we, gaan we evalueren. Kijken we hoe dik die is. Ik denk dat we morgen bijna aan de drie centimeter zitten. Uh, uh, uh, uh, dus het wordt heel erg spannend. Uh, uh, ik ik kreeg net binnen dat Noord-Laren de eerste marathon gaat organiseren. <laughs> Nee, serieus. Morgen half zeven Noord-Laren. Ja. ja. Noord-Laren dus, omdat ze daar al drie centimeter ijs in augustus hebben. Vandaag werd de boel nog even gecheckt. Teun Bredijk van de KNSB, dit was geen moeilijke beslissing volgens mij. Nee, dit was niet moeilijk. Het ijs ziet er prima uit en er ligt drie centimeter, dus ja... We hoeven nergens meer op te wachten. We gaan morgen hier een wedstrijd organiseren. En de vooruitzichten zijn ook goed, dus... Prima. Ja, hier in de studio Jannes Kadijk van het geweest Groningen. Uh, goedenavond, hoe is het ijs? Prima. Oké, okay. en uh, drie centimeter, dat klinkt niet heel erg veel. Is dat wel dik genoeg om daar een enorm peloton allemaal overheen te laten jagen? Ja hoor. Oké, okay. nou hartstikke mooi. Uh, bedankt voor het interview. Uh, klopt het trouwens dat er een van de grootste kans hebben... zo'n kleine Mexicaan met een sombrero is? Ja, zit er, ja zeker. Dat wil ik zeggen. Dat wordt een spektakel. Zit wow. in! <laughs> Tot later willen wij. Tot zo meteen, Luc. denk je, wat een brak geluid. <laughs> Radio 1.nl, de webcam. En dan zie je Miss Teddy Pedigree Paul. Ja, ik was ja. even aan playbacken. Ik was er helemaal in de, de, de Whitney en Britney-modus. Ja, dit deed jij. Hè? Als, de als drag queen hoorde je... Ja, dit is een stukje playback, dus dat is... Uh, Verschrikkelijk vind ik het. maar het hoorde erbij, ja. Het is op zich niet zo interessant om te laten horen. Maar dan moet jij even beschrijven, want jij bent als, als drag queen trad je natuurlijk overal op kroegen, feesten. Ja. Bij TMF. Dit is een stukje uit uh, de toen nachtshow van. Hoe heet ze Christine? Christine, inderdaad. Ja, yes. de, hoe heet het ook weer? De, de Night. De um... Nachtsuite, Christine, mijn grote ja. Eeuwig verliefd op. Eeuwig <laughs> verliefd op. Maar, uh, we even wat, wat deed jij als drag queen? Wat moeten we, e, we ons ik daarbij was voorstellen? was van de animatie samen met mijn zus, Stranger. Echt altijd samen. Want één, ja, één persoon dat is ook zo alleen. En de, je kan niet van mensen verwachten dat ze ineens helemaal vrolijk zijn. Dus uh, met z'n tweeën waren we eigenlijk. Aan het, aan, het, aan het bashen op het publiek. Gewoon als animator. Gewoon iedereen afvakkelen. Uh. Maar en dat kon op feesten. Dat kon in. Ja overal hoor. Ik heb zelfs Dance Valley gedaan. Oh, ik. ik en dan stond je er zo... En ook in de achtertuin. Schets even. Sta je op het podium met je, met je 30 centimeter hoge hakken. Met, uh, met een, een enorm... kruik van anderhalve meter op mijn hoofd. Ja. En dan staat mijn zus daar met een babywagen en een baby in de arm. Zij gooit de baby in de babywagen met een lading. Voor heet dat spullen ook weer. Hmm, kan er niet meer op komen. En lading uh, rotzooi. En ik ja. gooi er mijn brandende sigaret in. En je hebt een vlam van vijf meter. Dat is het type onzin Kortom. waar wij goed uh, in Show, hmm. zijn. Show ja. als drag queen. Dat deed jij op allerlei. Foute shows. Uh, foute shows. Jij ja, is foute ja. shows? Ja, oh, fout is heerlijk. <laughs> fout is heerlijk. Oh, okay. Fout is helemaal 2000, uh, wat is het, 13. 13. Oh, ja. Miss Teddy Pedigree Paul. So, ja. Dat is jouw artiestennaam. Uh, maar nu of, noemen we of, mij gewoon Ruud. Of nu heet je gewoon Ruud? Ruud. Ja. Je bent een van de bekendste drag queens van Nederland en uh, je bent hier omdat uh, 15 maanden geleden werd er bij jou lymfeklierkanker geconstateerd. Exact een week geleden kreeg je te horen uh, dat er uitzaaiingen zijn overal in je beenmerg. Mijn beenmerg is uh, verdwenen en is vervangen door kankerweefsel en het heeft heel lang gewoekerd voordat ze het konden vinden, want het zie je niet op scans. Nee, het zit overal. Ik, uh, ja, ik ben opgegeven. Dat ik nog leef is eigenlijk een beetje een wonder. Zit jij nou hier helemaal volgestopt ja. met medicijnen en drugs? Of? Oh, zo verschrikkelijk. Ik heb zelfs een pompje wat constant ketamine in mijn bloed in aan het pompen is. Huh? En dat ik gaat ken via ketamine een, uh, een heel andere. Ja, ik ken het ook nog <laughs> zo. En het werkt hetzelfde. Maar ja, ja. in plaats van dat ik het snuif, komt het nu dus via een buisje uh, mijn borst in. Wat hieronder dit geweldige t-shirt zit waar ik zelf op sta. <laughs> Daarom heb je geen pijn. Daarom kan je hier zitten. Ja, ja. en door de morfine, ketamine. Uh, metadom, weet ik veel, wat ik allemaal krijg. Je hebt nog, je zei het net al, nou ja, hooguit een paar weken te leven. Ja. Um, en in die laatste paar weken wil jij uh, uh, eigenlijk alles van je leven maken, wil je alles eruit halen wat erin zit. En dat doe je vooral door zoveel mogelijk geld op te halen ja. voor KWF-kankerbestrijding. Ik wist dat ik uh, slecht karma heb en dat dat, uh, ja, dat kan niet zo blijven. Ik heb echt een co-leren leven geleden. En toen kwam 15 maanden strijd... en dan was ik klaar voor vechten ben ik goed in... kom maar op, bring it on, bitches... Maar ja, dan op een gegeven moment is er niks meer te vechten. En dan val je stil, want daar is mijn ja. hele leven op gebaseerd geweest. En toen dacht je, dan ga ik met de laatste weken ik van mijn leven het goed om, doen. Inderdaad. Gaan ja. we het zo meteen over hebben over jouw plannen, over hoe je dat gaat doen. Maar eerst even, um, uh, ik, ik, ik, ik, ik zat me vandaag een beetje in te lezen over jou. Toen zat ik op jouw uh -huh. Facebook te kijken. En er staan ja. allemaal foto's van een feestje gisteren. Ja. Uh, eigenlijk jouw afscheidsfeestje. Uh, was dat brengt me nu ook bijna al aan het huilen. Ik heb gisteren heb ik inderdaad besloten, aangezien ik iedere dag dood kan gaan... om uh, iedereen de kans te geven. Ten eerste om nog een keer met mij te, de, de, de boel te delen, zeg maar. En, en, en, en de, de vreugde van mijn leven en het feest wat ik vroeger veroorzaakte. Maar ook uh, voor het eerst afscheid te nemen zoals ik ben. Gewoon Ruud, zonder masker, maskers af. Gewoon twee persoonlijkheden tegenover elkaar. Maar dat en, dat, dat, uh, dat feestje... is een massale oproep. Ik zag het dat, ja. ja. Dat was, uh, oh, daar ga ik bijna. Ja. Dat was echt te mooi voor woorden. Dat, uh, dat, ik weet weer waar ik het om doe. En alles wat ik oppervlakkig heb gevonden, heeft andere mensen geïnspireerd. Dus uh, mijn, mijn gevoel over mijn hele leven begint nu te draaien. Ik begin mezelf te vergeven wat ik verkeerd heb gedaan. Maar je, je, je zei er net al iets over. Wat, wat, ja, het is moeilijk om het kort samen te vatten. Maar wat is er allemaal raar? Of wat is, was er zo zwaar aan jouw leven? Uh, ik heb erg veel drugs gebruikt en daardoor een hele stuk ben ik verloren en in die tijd ben ik alleen maar voor geld gegaan, alleen maar voor prestige, nooit werkelijk uh, iets voor het goede doel. En uh, je mocht alleen met me praten als je goed genoeg was. En die tijd uh, ja, herkent eigenlijk iedere homo die uit de kast komt en de homo kroegen ingaat, die herkent dat. Dat is not a way to go out. Dat is niet de manier waarop dat ik uh, afscheid kan nemen van het leven. Dus ik ga iedere dag die ik nu heb, uh, ga ik steden in goede dingen en dingen die mij een prettig gevoel geven en zoveel mogelijk het KWF Het ja. Klinkt hebben. bijna als een soort boetedoening. Ik heb een beetje nee, zo'n oh echt nee, ik heb zo'n verschrikkelijk goed zo'n echt leven geleid en nu ga ik dat op, het, op de valreep nog even anders doen. Daar heb je wel gelijk in, maar een boete is het zeker niet. Ik heb altijd al een goed gevoel gehad bij het Erasmus in. Uh, of in Rotterdam, waar ik geleerd heb dat veiligheid, vrienden, liefde en zorg... niet zomaar woorden zijn die elkaar voorliegen, maar echt bestaan. En dat was voor het eerst in mijn leven dat ik ja. me veilig voelde. En dat was heel sneu om dat te ontdekken. In het ziekenhuis bedoel je? In het ja. ziekenhuis is het eerste moment dat ik dat voelde. En dan moet je iets doen aan je leven. En wat je dan gaat doen in het nog ja. korte leven dat je... Hebt, ga je zo meteen vertellen, want je blijft ja. nog eventjes. Ik blijf nog hangen. Ik vind het gezellig. Ik blijf nog ja. hangen. Je kan geen ja. kant op zonder die rolstoel. Dus jullie... Je moet wel blijven. Ja, precies, jullie hebben er een slot op gezet. Goed dat je er bent, Rut. We ja. praten zo meteen verder. Eerst de romantics, talking in your sleep. King in your sleep. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. Mexico vreest een invasie van Cubanen. De Cubanen mogen vanaf nu vrij buiten Cuba reizen. Dat hoor je zo meteen. En het sneeuwt dus morgen sneeuwschuiven en achteraan sluiten in de file. Nou, de ANWB vertelt je zo meteen hoe erg die ochtendspits gaat worden. Maandag. Wat betekent Erwin Weddermars in de studio? We blikken terug op het sportweekend. Um, Je hebt uh, het hele weekend Erwin bij het EK Allround gezeten. Het was natuurlijk ja. een heerlijk Nederlands feestje. Het was een heerlijk Nederlands feestje. Ja. Ik heb echt genoten. Ja? Was ja. Het mooi? Ja, het was mooi. Het was een, het was, het was, was, ondanks dat het eigenlijk alleen maar een Nederlands podium was, heb ik hele mooie internationale wedstrijden gezien. Mooie duels gezien. Uh, dus het waren gewoon leuke. Het was echt een prachtig weekend. Punt, daar gaan we het verder niet over hebben. Nou, ja, ja nee, indirect, wel, maar, uh, indirect wel. Indirect wel. We hebben, we hebben het namelijk wel over schaatsen, maar een ander soort schaatsen. Ja. En volgens mij staat dit op jouw bucketlist, oftewel jouw lijstje van dingen die je ooit nog moet doen. Het lijstje die ik ooit, ja inderdaad, dat is namelijk het over, gaan het hebben over crashed ice skating. Dat is dus van een, ja, je moet, moet, moet denk even uitleggen wat het eigenlijk is. Het ja, is namelijk uh, op ijshockey schaatsen van een berg af schaatsen. En dan allemaal met hindernissen en met haakse bochten erin. Iets wat eigenlijk levensgevaarlijk is. En wat absoluut niet kan. Dat is een sport waarbij je dus niks te maken hebt met blokjes of met, uh, met regeltjes. Het is dus gewoon bovenaan starten met uh, eigenlijk met vier mensen tegelijk. En wie, de eerste, wie als eerste levend beneden is, die heeft gewonnen. Of dat. Maar... En het is super spectaculair. Ja, je moet dus over allemaal dingen heen springen. En, ja, en, en, ze hebben allemaal, allemaal obstakels er, er, erin gezet. Uh, heuvels waar je overheen moet springen. Daarom kun je er ook niet met lange baanschaatsen afrijden. Af, af maar je moet dus echt ijshockey, aan hebben. Je moet heel erg behendig zijn. En je moet onwijs veel lef hebben om, uh, om gewoon hard te durven gaan. Zou jij ook aan meedoen? Ik zou daar ook aan meedoen. Vorig, ik jaar? Heb daar zelfs, uh, uh, ja, vorig jaar zou ik daar aan meedoen. hebben, hebben het er ook voor getraind. Uh, dus op een ijs hockeybaan met allemaal hindernissen waar je vaak overheen moest springen. Alleen toen, toen begon het pas, nou kijk, het vriest nu een klein beetje, maar toen vroeg het echt heel erg hard. Uh, en toen hebben ze ook een heel groot event georganiseerd in Nederland, uh, internationaal. Maar toen heb ik toen niet, daar heb ik niet aan meegedaan, omdat het toen in één keer sprake was van misschien komt er wel een elf toch. En ik wil best wel van die baan af, ik wil er zelfs heel graag vanaf. Maar ik wil niet het, het risico lopen dat ik dan een been breek... en dat er vervolgens twee dagen later dan de Elfstedentocht uitgeschreven wordt. Dus daarom heb ik niet meegenomen vorig jaar. Goed. Nou, En afgelopen vrijdag, dus kort geleden... was voor het aller, allereerst dus het NK Ice Cross Downhill. Oftewel ja. het NK Crash Ice. En Glenn Baks is Nederlands kampioen geworden. Glenn, gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Goedenavond. Goedenavond. Dan ben je dus het allereerste Nederlands kampioen crashed Ice. Um, stel je nou voor dat het, dat het net zo populair wordt als lange baanschaatsen... dan ben je toch mooi de allereerste kampioen ooit? Dat moet toch wel een fijn gevoel zijn? Ja, dat staat wel mooi op mijn cv en Het is natuurlijk wel uh, mooi voor de sport dat het uh, nou in Nederland georganiseerd is. En uh, ja, ik hoop dat, dat we verder kunnen ontwikkelen. Ja. En wat, uh, en wat het mooie er ook aan is nog dat je samen met je twee broertjes reed, hè? Ja, dat klopt ja. Die waren ook uh, die hebben ook meegereden. Maar die, die die met... ouders van jij? Of of ja. hebben ze nog meer kinderen? Waar ja, nee, we zijn met z'n drieën thuis. Ah. Dus we hebben drie, uh, we hebben, ze hebben drie zonen. Maar ze doen alle drie in die sport mee. En en we hebben alle drie de top 32 gehaald. Ja. En, en dan mocht ik wel uh, afgelopen vrijdag winnen. Dat was wel een heerlijk gevoel, ja. Nee ja, maar Klen, je, je hebt gereden nu, hè. En kun je eigenlijk vertellen van hoe spectaculair het eigenlijk is? Uh, het is zeer, zeer spectaculair. De baan is uh, in landgraaf is 350 meter. Ja, dat is je thuisbaan, hè? Uh, ja, maar ja, het is 20 minuutjes van mijn huis en, maar het is een verval van 70 meter. Dus je gaat er wel een aardig stuk omlaag. Ja. En je krijgt dus op deze baan heel veel snelheid mee. En dat is wel een van de technieken die je op deze baan moet beheersen. Ja. Maar, maar bijna flink, flink onderuit gaan of, of kom, kom je gewoon echt schaatsen beneden? Nou, ik heb wel lekker kunnen trainen met App en Falken natuurlijk afgelopen weken. Dus ik, eh, ik, ben, ik heb geen harde crash gemaakt, maar er zijn wel velen die wat minder getraind de baan hebben zijn geweest afgelopen vrijdag en die wel ja, harde, harde klappen hebben gemaakt, ja. Nou, zijn, er nog, zijn er nog zware ongelukken gebeurd? Nee, er zijn gelukkig geen zware ongelukken gebeurd en dat is ook mede eh, dankzij eh, dat de baan eh, betraind is geworden. Hè. Iedereen hm. heeft kunnen trainen op die baan en ja, goed. Uh, iedereen heeft ook Andy houden die wat niet zo ervaren was. Ja. Maar gelukkig zijn er geen, geen zware ongevallen ja. bij. Nee. Ja, maar ik, wat ik vraag, hè, want dat is natuurlijk wel een klein, klein, klein beetje, een beetje het beeld. Hè. Gewoon een soort, soort van kamikaze Henk naar, naar beneden rijden. Ja. Maar ik heb ook even alle artikelen gelezen. Maar Jullie Want jullie. Het is echt een serieus NK waarbij je dus ook gewoon serieus voor, voor getraind hebt. Jullie hebben zelfs uh, trainers uit de schaatsen, uit het lange baan schaatsen gehad. Hè. Ja. Ab Krook is natuurlijk een zeer gerenommeerde trainer. Ja. En ook Valko Val, Val, Val Zanstra. Ja. Is, is het een spelletje of, of hoop je echt dat het een serieuze sport wordt? Nou, ik, ik, is ik, hoop wel dat, ik, ik hoop wel dat het een serieuze sport wordt. En dat zie je ook al. Kijk, er zijn uh, nou ontwikkelingen aan de gang. Uh, we hebben al teamraces in een normale internationale race mm. en dat is al een hele stap. Ja, en dat er nu een NK georganiseerd wordt door Red Bull en met samenwerking met Snowbelt mm. en een permanente track is gekomen in Nederland, ja dat is al een hele grote stap vind ik. Maar mm. buiten, buiten ontwikkelingen over de sport zelf hè, ga je, je ook verdiepen in, hè, in, je, in, je, in je bescherming. Hè. Normaal rij je met een ijski omlaag, yeah. nou, zijn we, nou rij ik bijvoorbeeld allemaal met een crosshelm. Maar... Dat zijn ook allemaal dingen. Ja, het is een ontwikkelingen. Uh, Ontwikkeling. En kun je, en, ja. en kun je, kun je nou vertellen van hoe hoog is dat niveau en wat, wat houdt het dan? Want het is dus, je hebt er echt voor het rit. maar bij het schaatsen is de kritiek dat er maar 10 rijders zijn die überhaupt meedoen. Mm -hmm. Maar is, is, is, is, de, is de top jullie iets breder? Ja, de top bij ons is wel breder. Als je kijkt naar de Animo in, in Quebec, uh, dat is gewoon niet normaal. Er zijn 10.000 inschrijvingen. In 10.000 inschrijvingen? Ja, ja. ja 10.000. En daar, daar is het niveau ook wel wat hoger. Ja, dat merk je, merk je als je in Quebec komt. Maar ja, goed, als je, als je bij de beste wil horen... dan moet je ook met de beste mee rijden En dat is wel het doel ja. van het Nederlands team, dit jaar. Ja. Erben, we hadden het net in het begin even over, uh, over, over het EK. Er wordt ja. natuurlijk wel gezegd over de allround... van ja, het is, het, is, het, is, uh, het is veel een Nederlands feestje. En, en het is misschien wel te saai. Is dit dan nou, de toekomst, kijk, wel erg groot gezegd, maar van het schaatsen? Nou, Bert Warendorp had er vorige week nog een... Oh nee, was het, nee dat was Mannix Koolhaas. Hij had een heel mooi opiniestuk in, in, in de Volkskrant. En die zei dat de schaatsen heeft ergens een keer een... een Verkeerde afslag genomen, maar dat ze altijd maar vanuit het perspectief van eerlijkheid en vanuit dat iedereen zo eerlijk mogelijk een kans krijgt om hard te schaatsen. Dus de, onze sport is steeds sterieler geworden. Regels zijn regels, afzonderlijke banen. Mag niet overlijnt zijn om het allemaal maar zo eerlijk mogelijk te maken. En eigenlijk moet je keer meer kijken naar wat wil het publiek zien. En die wil gewoon strijd zien. En die wil gewoon dat, dat, dat er actie gebeurt. En bij het lange baan is het natuurlijk een, een probleem van... Hé, je komt over de finish heen en dan weet je nog steeds niet of je gewonnen hebt. Want er zijn allemaal punten totaals en andere nee. ritten. En dat, dat maakt het heel erg onoverzichtelijk. Wij hebben een probleem in onze sport. Dat het heel populair. Schaats is super populair nog steeds. Alleen we hebben een hele oudere doelgroep. En dit zou wel iets zijn waarbij je dus een jongere doelgroep kunt, kunt, kunt aanspreken. Dit is echt strijd. Gaat het, tot slot Glenn, gaat het ooit een Olympische sport worden? Want dat is natuurlijk een beetje de vraag die er boven hangt. Glenn? De vraag over de vraag of het Olympisch sport, ik, eh, ik, ik droom ervan en ik, ik hoop dat dat, dat, dat ja, doorgezet kan worden. Het is, nee. het is eerst zaak dat, hè, dat het door een bond opgenomen wordt, wordt nu door Red Bull gedragen, ja. maar dan moet er gewoon een bond voorkomen en dan, dan kun je verder stappen ja. gaan zetten in deze sport. Goed, wij hebben in ieder geval de afgelopen zeven minuten geholpen het iets bekender te maken. Glenn ja. Marks, dankjewel, gefeliciteerd ja. nog. Hartelijk dank. Exit Holland. De Cubanen mogen vanaf vandaag vrij hun land uitreizen. Ze hebben daarvoor niet langer toestemming nodig van het regime. Nou, dat zorgt in de regio voor nogal wat paniek. Jan Albert Hootse in Mexico. Goedenavond. Goedenavond. Is het een naderende Cubanenprobleem ook bij jou, de Talk of de Town? Nou, de, er is hier geen sprake van paniek, maar het is wel heel duidelijk een, een, een item dat, waar, dat iedereen wel een beetje bezighoudt. Want hier bijvoorbeeld op Mexicaanse nieuws uh, is het om de havenklap. Ieder half uur wordt er wel wat over gezegd. Want de, de, de, de, het, de, het idee dat bij sommige is: oh god, de Cubanen komen eraan met z'n allen. Ja, en dan vooral in de Verenigde Staten, uh, want nu de Kubanen uh, geen toestemming meer nodig hebben van de regering om te kunnen reizen, en weliswaar met de nodige beperkingen, maar toch heeft men in de Verenigde Staten natuurlijk zoiets van, oh god, straks komen de hele volkstammen onze kant op, ja, de... terwijl de Amerikanen in principe maar 28.000 visa per jaar verstrekken. Dus ze zijn bang voor heel veel illegale migratie die kant op. Ja. En ja, in Mexico uh, bestaat de angst natuurlijk ook een beetje dat er straks heel veel Kubanen via een omweg proberen de Verenigde Staten in te gaan, en uiteindelijk uh, de, uh, blijven steken in Mexico. Mexico. Ja, aha. op die manier zijn ze er een beetje bang voor. Maar jij woont daar, dus, bedoel, zie jij ook inderdaad Cubanen om je heen? Ja, ja zeker. In de, in de wijk waar ik woon, ik woon in een buitenwijk van Mexico-Stad, uh, dat gedeelte waar ik zit, daar uh, wonen wel geteld zes buitenlanders. En vijf daarvan zijn Cubanen en één is een Nederlander. Oké, okay, dus, dus die, die, de, de angst, als je dat zo mag noemen, is misschien wel gegrond dan, want er zitten wel Cubanen. De andere kant van het verhaal is gewoon dat uh, zo'n vaart zal het wel niet lopen, toch? Want ze moeten wel een, een uitreisvisum uh, hebben en dat kunnen ze helemaal niet betalen, de meeste Cubanen. Ja, precies. Kijk, kijk het, het punt is dat uh, ze Cuba sowieso niet mogen verlaten als ze geen visum hebben voor een, uh, voor een land van bestemming. En er zijn uiteindelijk maar 35 landen waar de Cubanen naartoe mogen reizen zonder visum. En dat zijn nog niet bepaald de meest tot de springende landen. Dan hebben we hebben het over Tuvalu en Vanuatu en dergelijke, dat soort landen. Uh, en um, het, is, het is vooral. Uh, ja, men weet vooral niet zo goed wat er gaat gebeuren en hoeveel Kubanen er daadwerkelijk zullen vertrekken. We gaan het zien. En we gaan het zien of jij bij jou in de, in de buurt nog meer dan die vijf uh, Kubanen komen te wonen. Dankjewel. jan Albert Hootsen. Radio 1.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 Mario 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. Moet je morgen vroeg ergens naartoe hebben? Nou, hoezo? Nou ja, file, file, file, 400 kilometer. Ja, nee, ja, ja, ja, nee, ja, nee, nee, nee, ik blijf thuis. Oh, okay. Ik ga trainen. <laughs> ik ga trainen. Ja. Voor die marathon. Ik wil graag naar Noord-Laren, maar ik mag niet. <laughs> Stoere man. <laughs> en, uh, wij maar, en, en wij maar lachen, maar ik zie aan je, dat je echt dwars zit. Ja, nee, beetje... dat vind ik vervelend. Ja, ja, ja. Maar dan trek je toch al een paar touwtjes en een ja, maar Dat gaat dat, niet dat, lukken. Ja, lukt nee, niet, hè? Dat zijn, dat zijn organisaties. Of ze moeten me een Wildkaart geven. Kunnen ze me geen Wildkaart geven? Nou, ik heb net iemand suggereerd dat, dat ze me een Wildkaart kunnen geven. <laughs> Wie weet. Een en, dan anders... win ik, en dan win ik voor jou. Wat een macht hebben die oh. mensen dan. Die, die organiseren dan eens in het jaar een wedstrijd ja. in Noord-Lagen. Die hebben ja. zo'n macht onder die marathon ja. Grappig. Hm. Er komen er nog meer erben. Ja. Zo meteen vertelt de ANWB dat als je wel de weg op had gemoeten... hoe laat je dan weg moet. Want uh, er komt dus 400 kilometer file. En ik praat verder met Ruut over hoe hij geld gaat ophalen... voor KWF-kankerbestrijding. Ja. Hey, BNN University hier. Wat wij doen? Nou, ik werkte mee aan het glazen huis. Ik hield bij de top 2000. Ja, maar ik werk achter de schermen bij de Koen Sander Show. Echt? Denk maar niet dat jij dit ook kunt. Maar proberen mag altijd. Ga met de piepende wandjes naar bnnuniversity.nl. En meld je nu aan. YOLO. Super nice. Op die knal. Hotjes. Hm? Dat dus. En Luc, die heeft weer wat fijne tweets verzameld. Hashtag DWDD is trending topic. Het programma is weer begonnen, een heel nieuw seizoen. Op Twitter zijn er mensen blij dat bijvoorbeeld de TV draait door ook weer is begonnen en er werd ook weer ouderwets gezeken op dat programma. Bijvoorbeeld door Jan Dijkgraaf, die tweet... Aha, Jan Mulder verklaart Lance Armstrong even onschuldig. Altijd fijn, die kennis bij de wereld door. Pim Vermaat, die zegt dat DWDD had toch rustig... nog een paar uren, dagen, weken, maanden, jaren, decennia... weg kunnen blijven. En Sven Rump, die zegt... Aha, niet. een non-item <laughs> over ijs. Nu non-item over frets, kortom dat zullen wel een miljoen kijkers worden morgen. Het meest populaire van de wereld door is vaak Lucky TV. Deze aflevering werd afgetrapt met een kuikentje piepenparodie. Uh, eens even kijken of ze hem hier even komen kijken. Ja. De... Bij de EO, Klaas van Kruisten. Bij de ELWR Klaas, Klaas, Klaas, Klaas, Klaas, Klaas van Kruisten. Klaas van Kruisten. Klaas van Kruisten. Klaas van Kruisten. Ja. Bij de ELWR Kari van der Veer. Nou, en zo gaat het dan nog eventjes toe. Ik ga het niet helemaal nee, doen. Nee, ben je gek, joh, helemaal. Ja, het is wel leuk. Ja, het is ook vind helemaal geweldig. Gaat iemand dood uit, ook? Nee, nee, niemand. Maar het maakt het helemaal niet vervelend. Nee, nee, dat was Andere Ander nieuws op Twitter: De kou. Sorry, Via de hashtag nee. natuureis kom je erachter dat in heel Nederland nogal aan de frisse kant is. En op hashtag sneeuw lees je dat men zich aan het voorbereiden is op de horror terror spits van morgen vroeg. Joris Riet Broek weet al wat hij doet. Hij tweet, in bed blijven. Paul Voors heeft zijn vuurdoop. Hij zegt, morgen ga ik voor het eerst in de ochtendspits trein reizen. Alvast excuses voor de overlast op Twitter. En Sven Nijs, die zegt, tot 10 centimeter sneeuw verwacht... dat zal wel 10 meter lijken morgen tijdens de ochtendspits. Sterkt allemaal, jongens. Hm. Tot zover. Yeah. Zometeen de AMB bij dus. Maar de eerste, Alicia Keys, Girl on Fire. She's just a girl and she's on fire. Harder than a fantasy.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 Girl on Fire. Radio 1. PNN Today. Het gaat uh, lekker met de Nederlandse muziekbusiness. Al acht jaar lang stijgt het aantal optredens van Nederlanders in het buitenland. Zo liet de Buma weten. En vooral onze danstijgers doen het natuurlijk goed op het internationale podium. Maar er staan ook twee niet-DJ's in de top 20. André de en de band No Turning Back. Nou, wie dacht ik ook? Dacht iedereen ook? No Turning Back? Deze dus. Wij zijn No Telling Back, we maken hardcore punk muziek en dit doen we met vijf leden. Zanger Martijn, drummer Nick, bassist André, Michiel op gitaar en ikzelf, Emiel, op gitaar. De afgelopen maanden hebben we vooral veel gespeeld in Amerika, Griekenland, Macedonië, Bulgarije en we zijn zojuist vanochtend teruggekomen uit Portugal. Uh, helaas spelen we in Nederland niet zo vaak, gemiddeld zo'n drie, vier keer per jaar. Uh, dat komt eigenlijk omdat het genre totaal niet groot is in Nederland. Uh, gelukkig wel in het buitenland, landen zoals Duitsland en België, dat, daar spelen we vaak. Maar ook Azië en uh, Zuid-Amerika, daar spelen we heel vaak. We hebben ook inmiddels al negen keer uh, de Verenigde Staten getoerd. Uh, dat zijn hele grote optredens voor ons. En um, gemiddeld doen we zo'n 160 optredens per jaar. Maar gelukkig 15 februari spelen we ook in Gouda. Hopelijk dan. Lijkt me niet helemaal uh, jouw muziek, O, uh, Oh, paal. waarom niet? Ik heb uh, vorig <laughs> jaar voor Kika, geloof ik, een uh, death metal versus heavy metal battle gepresenteerd en dat was nog voordat ik wist dat ik kanker had. Ja. Dat is echt al een paar jaar geleden. Als drag queen natuurlijk, als Miss Teddy. Uiteraard, je dat? grote glitterjurk, ja. hoge hakken, hoge pruik op Hoi. en they ate me alive. Echt, het vonden me, <laughs> me fantastisch. Nog nooit zulke goede vrienden omheen gehad, zeg in maar. In de studio Miss Teddy pedigree polls me. Ja, oftewel Ruud in ja. het dagelijks leven. Um, ja. Ruud uh, heeft uitgezijde lymfeklierkanker, gaat dood binnen een paar weken. Helaas is uh, in plaats van de, bij de pakken neer gaan zitten... allerlei plannen gaan maken... en wil in zijn laatste uh, weken van jouw leven wil je er alles aan doen... om zoveel mogelijk geld op te halen voor het KWF. Ja. Eerst heel even terug naar... we hadden het net vertelde je al kort. Je zei, ik heb zo'n ruig leven gehad. Ik heb een heel heftig leven gehad. En waar je misschien ook wel een beetje anders... Ja, een, beetje, een beetje moeilijk op Het werd, op voor een, het werd ja. tijd voor een verandering. Ja, wat, alles wat, moest anders. Wat zei jij nou daarover, ja, Erwin? Ja, nee, ik, ik vroeg eigenlijk af, heb je dan, heb je dan spijt van je leven? Als je over zou doen, zou je dan zelden nog een keer doen? Uh, als er andere mogelijkheden op mijn pad waren gekomen, was ik daarvoor gegaan. Want ik ben altijd een beetje een, een opportunist geweest, zou we erop laten nee. grepen. Maar uh, ik denk dat ik hetzelfde zou hebben gedaan, ja, ja zeker. Want je zei, ik was, ik was egoïstisch, ik ja. was uh, alleen maar bezig met geld. En ik geld was, als... en boekingen en prestige en, en als... beter zijn dan anderen, Ja, ja. En dat is nu, uh, nu volkomen anders. Ik heb zoiets... Kijk, nu kijk ik anders naar mijn verleden. En, en zie ik dat ik toch wel, ja, mensen heb geïnspireerd... goede dingen heb gedaan, banden heb gelegd tussen vervelend vervelende mensen hoor mij nou, tussen verschillende mensen. En dat helpt mij nu in mijn strijd voor uh, donaties voor KWF. Ik, want wat, wat ga jij doen in deze laatste ja. weken? Wat wil je bereiken? Ik ga dood, dat voorop. Dus ik, ik, ik hoop dat mensen dit nu horen en zich nu aangesproken voelen, want anders is het voor mij te laat. Ik wil uh, dat... Um, als je een Facebook-account hebt, dan ben, hoor je erbij zo niet. Dan ja, ben je uit de jaren tachtig of nog vroeger. <lacht> Daar houden we niet van. <lacht> ja. Maar eh, iedereen met een Facebook-account moet landelijke kwf-stunt intypen. Eh, landelijke kwf-stunt. Ik zeg het nog ja. een keer. Landelijke kwf-stunt. <lacht> Dankjewel dat ik dat mocht <lacht> zeggen. En dan kom je op een pagina waar mensen elkaar aan het vinden zijn... artiesten aan het roepen zijn om organisatoren, organisatoren om locaties... En uh, aan alle kanten iedereen samen begint te werken. Want wat, waar roep jij mensen toe op? Organiseer een feest in mijn naam. Hè? Daar komt ja, het op neer. Op 30 juli, dat wordt een dinsdag dit jaar, uh, was ik al van plan nog voordat ik, kan, dat ik hoorde dat het terminaal was om voor KWF een feestje op te zetten. En Dat zou een feestje met 100.000 euro inkomsten worden en dan een feestje of 5, 6 in verschillende steden georganiseerd door andere mensen. En toen zei ik op mijn Facebook, waar ik altijd alles bij heb gehouden... dat het terminaal was en ineens ontplofte alles op zijn Project X, zeg maar. Dus nu uh, rot op met je honderdduizend, ik ga richting het glazen huis. Dus jij wil dat iedereen, iedereen die jouw vrienden, maar, maar eigenlijk heel Nederland... Heel Nederland, een feest ja. te organiseren en daar geld ophalen voor het KWF? Dat is in, uh, in het heel kort datgene ja. wat ik net heel uitgebreid heb zitten vertellen. Ja, dankjewel. <lacht> ik, ik, zat, ik, zat, ik zat een beetje op internet ja. te kijken en ik, zag, ik kwam al een feest tegen. Een kankerparty... Een kankerparty, inderdaad. Kanker Daar ben ik van tevoren over gebeld, ook nog. Of dat ik het dat een beetje wat vond, of dat ze het niet op het randje vonden. En nee, ik hou niet van taboes. Ik ga dood, ik heb kanker. Ik heb geen K en ik ga niet zweven of vertrekken. Ik heb kanker en ik ga dood. En klaar. Als je iets een, tot een taboe maakt, kan je er daarna ook niet meer over spreken. En dan wordt het lastig om het, om het goede te, nee. te oh. verspreiden. Alsjeblieft, kap me af, want anders blijf ik lullen. Je bent, ja, dat, dat, dat zei ik net ook al. Je hebt totaal geen enkele gêne om te vertellen hoe het met je is. Dat, dat, ik heb nee. ook jouw, jouw Facebook een beetje bijgehouden. Um, wat ik erg bijvoorbeeld mooi vond. Je schreef gisteravond nadat je dat afscheidsfeestje had in de kroeg. Mm -hmm, je gaat meer mee laten vrienden. huilen, hoor ik, ja. Nou, weet ik niet. Maar toen schreef je, uh, ik lees het letterlijk voor. Nu komt de volgende stap: doodgaan. Gewoon een keer doodwakker worden. Ik ben benieuwd hoe het is. Maar oh, wat ben ik er klaar voor? Ja, dat zijn dat, mijn woorden. Dat klinkt alsof je er bijna zin in hebt. Uh, dat is net iets te groot, want ik zou 30 juli 2013 heel graag willen halen. Maar um, op de manier zoals dat nu is, met ketamine, methadon, morfine... en dat soort dingen in hoge concentraties als, als pijnmedicatie. Ja. Ik, heb er, ik, ik, ik heb echt een wonder nodig, wil ik nog door willen leven. En dat wonder dat komt niet, daar ben ik net iets te aards voor. Dus laat mij maar lekker gaan, inderdaad. Het is wel klaar. Ja. De dokter heeft me beloofd dat ik pijnvrij blijf. Heeft uh, voorspeld dat ik in mijn slaap ga overlijden... en niet zomaar wandelend over straat. Vond ik ook vrij belangrijk. En uh, uh, dat zit. Dan heb ik mijn invloed geprobeerd te doen. En dan is het uh, aan mijn managers ja. van Bis Boys... om de boel verder af te maken. Ja. Dan ben ik uh, pleiten. De, um... Je bent drag queen, dat betekent dat je graag op een podium staat. Dat betekent oh, yeah. dat je graag in de aandacht staat. Look at staat. me. Nou, nou ken ik jou niet en nou ken ik jou pas. Nu je hier bij mij in de studio zit omdat je doodgaat. Het is... is een beetje bitter inderdaad. Het ja. had gewoon, gewoon een jaar of tien, vijftien geleden moeten gebeuren... toen ik begon en keihard was in wat ik deed. Maar gewoon door mijn grote bek en mijn gebrek aan taboes... overal steeds deuren dichtgooiden. Ik eh, vind het naar dat Nederland nu pas bereid is om te boesten doorbreken... nu pas bereid is om elkaar de hand te reiken... en dat daar terminale kanker voor nodig is. Ik vind het een beetje... Strij het, het, het is een bittere pil. Het is ja. jammer. Het is, je, hebt, je hebt nu heel veel aandacht hè? De, de, ja. bij, bij ons hier. Oh, 1, en, maar... en daar geniet ik van oh. ook hoor, laten we eerlijk zijn. Ik, bedoel, ik blijf dezelfde persoon, ik ben niet ineens veranderd. Maar ik wil die aandacht gebruiken voor geld, voor KWF. Ja. Maar ik kijk je aan en, en je praat erover. En maar, maar ik denk, van, je, je kan toch niet waarschijnlijk zijn... dat je over een paar weken dood bent? Dat is zo voel ik het ook. Ik, ik ben al 15 maanden gewend zo zo, aan het feit dat mijn rechterbeen verlamd is. En daar is alle pijn nu uit. En dat ik met krukken moet lopen of met rolstoelen. Maar uh, verder niks nieuws. Ik heb nieuws gekregen, je gaat dood, maar er is niks veranderd in mijn lijf. Ik heb hetzelfde gevoel. Ja. Ja, ja. Je, je, je bent zo scherp nog en je kijkt naar zo scherp. <laughs> en je bent. Zit er, maar, zit er zit, zit er zoveel, zoveel leven in. Kanker maakt mensen. Uh, krijg, daar krijg je die zieke koppen van. Zonder wenkbrauwen, zonder wimpers. Je kan niet meer zien of het een jonget of een meisje is. Maar wij leven ook nog steeds. En dat, ja, die, laatste, die laatste dagen, die laatste maanden. Uh, veranderen wij niet als mens. En ja, ik was altijd al scherp. Dus ah ja, ik blijf dat, scherp. dat zeg je wel, wel. Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die. die, die ik ken ze niet, maar kan ik me voorstellen die doodgaan en die denken: Nou, ik heb geen behoefte om zo openlijk over mezelf te praten. Die veranderen wel en die, die willen niet naar buiten. Maar die hebben met, geen doel meer met hun ziekte. Die zijn klaar met te leven of die zijn zo depressief als de tering. Wat ook begrijpelijk is, maar. Um... Dat gaat allemaal voor mij niet op. Ik ben hier uh, vrij gezond ingedoken, maar mijn oog draaide steeds weg. Uh, en, en mijn been begon pijn te doen. Op die manier ben ik bij de dokter gekomen en heb ik mijn diagnose gehad. Het zat rond, mijn, rond alle mijn organen, rond nee. alle handen zenuwen. Maar heb je er helemaal vrede mee dat je doodgaat? Helemaal is een groot woord, maar ik heb er vrede mee, ja. Er zijn nog een aantal dingen waar ik bitter over ben, maar die zijn er van mij. Die, uh, spaar ik. ik. Ga je hier niet vertellen. Oh, als nee, ik nee. ooit terugkom op deze aarde, zijn er een paar mensen die ik ga <laughs> gaan gaan Echt, ik, ik breek de benen als ik de kans krijg. Nee. <laughs> ik denk dat er best veel mensen nu zitten te, te luisteren en denken: zo, dit is wel. Uh, ik denk dat uh, uh, heftig en en en een ander met mijn verhaal het ook. die denk ik. Ik ik ben helemaal niet zo sterk. Ik ben eigenlijk gewoon een klootzak. Maar ik heb een doel. En als je een doel hebt in het leven en als dat doel goed is... en als je niet te veel problemen maakt met, met mensen die niet meewerken... ik bedoel prima, als je niet naar negatieve focust, maar het positieve... dan komt alles goed. Ja, en dat, die switch heb ik in één keer gemaakt toen ik, ik hoorde... Ik, ik zie weinig ah, positiefs aan dit verhaal, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dan uh, kijk je met andere ogen dan ja. ik. Ja. Ja. Meer kan ik niet zeggen. Ik bedoel, uh, dan zijn wij verschillend. En ik dacht oh. nog dat wij zusjes zouden gaan worden. <laughs> nee, maar ik vind het fantastisch dat je hier bent, maar ik word er eigenlijk alleen heel erg verdrietig van. Gezegd. In feite is het ja, gewoon ronduit kut dat ik kanker heb en kanker moet verdwijnen. En juist daarom hebben we al die hulp nodig. En daarom Landelijke ga jij. 30 juli, dat is op jouw verjaardag, toch? Ja, ja daar ja. ga je niet meer mee. Dan zou je 33 worden? <hums> dat verraad je toch niet van een trouwens. Oh, sorry. Oh. T -t ja, dan word ik inderdaad 72. Dankjewel episodes. <hijen> Ga jij, in jouw naam komen er feesten door heel Nederland. En ja. je hebt al heb je geloof ik. Nee, je hebt allemaal grote namen. Mede gaat je. iets geweldigs organiseren... waar ze Dat steeds maar niet wil zicht. vertellen wat het is. Dus ik ben heel benieuwd. Overal in, in Nederland worden feesten georganiseerd. Ik hoorde, ik mag ze niet noemen... maar je bent ook bezig met buitenlandse namen... die jou, wellicht jou ondersteunen. En je, Dit, uh... wat, wat heb ik veel verteld aan jou, ja. zeg? Ja, verdorie wat ben je goed in je werk. <hijen> Noem nog één keer de site. Waar kunnen mensen zich opgeven als ze ook iets willen doen? Want je kan ook ondersteunen. en je hoeft niet per se ja. Zelf een feest te geven, oh, wil als je, je als je, zijn. Precies, als je iets ondersteunends kan... dan is dat ook heel erg welkom. Iedereen dat... kan iets, iedereen heeft talenten. En als jij denkt dat je ze niet hebt, dan kunnen wij je ervan overtuigen van wel. Uh, er is een website op Facebook. Landelijke KWF-stunt moet je invoeren in, je, in de zoekbalk. En dan kom je terecht bij de mensen die dat allemaal namens mij organiseren. Landelijke KWF-stunt. Ja, precies, daar wilde ik nog een keer mee eindigen. Landelijke KWF-stunt, <lacht> belangrijk. En anders, uh, als je jou googelt, vind je dat ook gewoon. jou. Oh, dan vind als je me overal waarschijnlijk bij het been zeer erg zacht. <laughs> yes. Go out with the bang. Michel de Branch, the game of love, Tell me just what you The Game of Love. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. We hebben er even op moeten wachten, maar eindelijk dan 14 januari is het winter geworden. Morgen dus de eerste marathon op natuurijs En traditioneel een aangepaste dienstregeling bij de NS. En die horrorspits, daar uh, wordt voor gewaarschuwd. Dennis Mooij van de ANWB. Goedenavond. Een hele goede Het heeft zo'n beetje inmiddels in het hele land gesneeuwd, denk ik? N nee. Nee? Niet. nee. Nee, want in de bovenste helft van het land. Uh, Valt daar, het nog uh, mee? Daar, daar ja. is geen sneeuw gevallen en da daar zal ook geen sneeuw vallen. Tenminste, Ach. zegt het KMI en Meteoconsult. Ja, nou, daar gaan we dan maar vanuit. Hoe, uh, hoe is het op de weg op dit moment? Uh, ja, op dit moment, ja, geen files natuurlijk. Er zijn bijna geen mensen meer onderweg. Maar, uh, maar wel hier een in beetje de... glad hier en daar. Ja, inderdaad. De, hier in Den Haag is het mooi wit. Dus uh, daar, ja, en ook in andere delen van het land moet je daar rekening mee houden. Want vanaf, uh, er komen weer nieuwe sneeuwbuien aan. Vanaf, ja. uh, vanuit het zuidwesten. Morgenochtend de... Spits from hell. Waar zitten de grote problemen, denk je? Uh, nou, precies in de gebieden van waar het altijd traditioneel druk is. Dat is de Randstad, de provincie Utrecht en Brabant. Uh, daar, uh, daar verwachten we sneeuw en dus ook langere files. Ja, het zal altijd net eens een keertje niet daar zijn, hè? Uh, nee, precies, ja. <laughs> Maar wat, wat betekent als ik nu zit te luisteren... en ik moet morgen gewoon in de Randstad de weg op? Waar, wat moet ik dan doen? Uh, nou, check eerst even de verkeersinformatie... hoe de situatie is op jouw route... Maar vooral ook op je, op je eindbestemming. Stel dat je bijvoorbeeld uh, in, uh, in Overijssel woont... en je moet naar de Randstad. In, in Zwolle zal er geen sneeuw vallen. Dan denk je dat zou in de rest van het land ook wel zo zijn. Maar vraag het even aan, uh, uh, aan de mensen die al op je eindbestemming zijn... voor hoe daar de situatie is. En uh, ja, dat kan uh, compleet anders zijn dan bij jou thuis. Gewoon even een uurtje eerder weggaan. Misschien... Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nou, ik moet er niet aan denken. <laughs> Nee, ik werk pas middags, gelukkig. Um, het valt allemaal wel mee, Dennis, of niet? Tot nu toe. Er, er zijn ergere dingen, maar het ja. gaat wel een hele drukke spits worden. Dat sowieso. Ja, 400 kilometer. Dennis mooi van de ANWB, we gaan er rekening mee houden. Dank je wel. Oké. Okay. Willemijn Veenhoven. Alweer tijd voor het laatste woord dat ik iedere dag geef aan de vrienden van deze show. Als eerste burgemeester van Groninger, Peter Reewinkel, die heeft er een lievelingetje bij. Hallo Willemijn. Raccoon is wat mij betreft de meer dan terechte winnaar van de popprijs 2012. Ik was bij de uitreiking zaterdagavond en kreeg ook een laag bier over me heen. Als burgemeester van Groningen wil ik alleen nog wel graag een eigen categorie... aan alle prijzen van de afgelopen week toevoegen. Die van Lieveling van de burgemeester. Dat is zoveel titeren. Ik hoop dat jullie in de uitzending ooit eens haar versie van het nummer... I Remember kunnen laten horen. Gaan we doen. En uh, sportcommentator en cult Evert de Napel... die heeft meelij met een kleine man. Hé hey Willemijn, heb jij ook zo'n medelijden met Wesley Sneijder? In Milaan willen ze niet <laughs> meer. En in Istanbul willen ze hem heel graag bij Callagherzerij. Kan hij 5 miljoen en nog een paar uur is, kan hij netto verdienen. En toch, hij weet het nog niet. Hij wacht op een nog grotere club. Ja, hij kan wel blijven wachten. Arme Wesley. Arme Wesley. Arme Wesley, Miss Teddy, Pedigree Paul... Oftewel Ruud, beetje lekker ding, die Wesley Snijder. Oh, nou, nee, dankjewel. Als nee, ik op mijn hakken he? sta, dan heb ik het niet verdiend met iemand die niet over te bukken om te limbomen. Nee, dankjewel. Je bent uh, in de laatste weken van jouw leven geld aan het inzamelen voor KWF. Ja, dat is mijn missie. Ja, en het zou, de eerste, zou dat zijn rond de 100.000 euro? <laughs> uh, hoeveel wil je nu binnenslepen? Uh, 20 miljoen. Ja, aha, aha, aha. De BN'ers moeten nog komen. Die zijn nog allemaal in de startblokken. En die komen vanzelf, let maar op. Ja? Ja. Die gaan allemaal naar de landelijke KWF-stunt op uh, Facebook. En die gaan een mailtje sturen naar de organisatoren daarvan... hoe ze zich het beste kunnen inzetten. En let op, daar gaan de grote festivals komen. 30. Juni. Juli, 37, 2013 ja, en op een dinsdag. Ja. Da, dan gaat het plaatsvinden. Inderdaad. Wat ik me nog even afvroeg: je zit hier, je zit helemaal onder de pijnbestrijding. En ik vind het, je bent een held dat je hier bent. Ga je dit volhouden tot die tijd nog? Uh, ik ga mijn best doen en ik zie wel, er komt een keer een avond dat ik ga slapen en dat ik ochtends doodwakker word. En die dag, die laat ik uh, komen wanneer die komt. We zien wel. ja. En, ja. maar, en zoals je nu hier zit, dat, dan gaat het wel. Dit, uh, dit is prima. Ik zie soms af en toe een beetje beestjes in, in mijn ooghoeken. Maar ja, dat heeft iedere ketamine ketaminegebruiker. <lacht> <lacht> ja. Zo, Vo wat zijn we gezellig samen. Maar het gaat. Of vond je het om meer te zijn? Is het... Ik vind dit heerlijk. Ja? ja? En jij bent leuk. En, en, en we worden zo goed opgevangen. <laughs> en oh, ik ben helemaal fan van BNN. BNN Rocks. En je vond Erben een schatje? Ach, zo lief. Zo'n <laughs> mooi koppie. Het gaat je goed, Ruud. Landelijk op In Facebook. Gewoon door je heen. En dan vindt iedereen het vanzelf. Precies. Goed dat je er was. Dank je wel. Zometeen langs de lijn met Jack van Gelder. Dat uh, wordt een prachtige uitzending. Dat Wij zijn er morgen weer <laughs> op zo'n schatje. Ja, hè? oh ja. Ah, en. En.